Het epicentrum lag 70 kilometer ten oosten van het Griekse eiland Rhodos. Daar renden volgens ooggetuigen mensen massaal de straat op, maar er zijn geen berichten over gewonden of over schade. In het westen van Birma is de noodtoestand afgekondigd vanwege geweld tussen boeddhisten en moslims. De president van Birma heeft dat bekendgemaakt in een korte toespraak op de televisie. Hij roept de bevolking op kalm te blijven. Permeese media melden dat vrijdag zeker zeven mensen om het leven kwamen bij etnisch geweld in de westelijke regio. Honderden huizen werden in brand gestoken. De onrust greep de afgelopen dagen verder om zich heen. Het weer vanavond vanuit het zuiden: meer bewolking, vannacht op veel plaatsen regen. Morgen ook van tijd tot tijd regen, met kans op onweer. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het.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 en Sander, wat is voor jou het open-up? Ja, open-up um, uh, biedt de gelegenheid aan mensen om zich te verbinden. En dus je ziet eigenlijk in een korte tijd een klein dorp uh, ontstaan. Heel mooi om te zien, want de aantallen zijn er ook wel, uh, wel naar. Dus je hebt niet over 1000 plus, maar uh, 500, 600 mensen. Waarvan zeggen uh, 100 kinderen. Dus dan krijg je krijgt een heel intieme band eigenlijk met de mensen die daar, die daar zijn. En dat geeft ook de gelegenheid om met elkaar in groepsverband uh, workshops te volgen. Maar ook gewoon op het terrein uh, vinden alle dingen plaats. En dat maakt uh, UPSO speciaal.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 Maar de bedoeling is dat je eigenlijk als hele groep dit soort dingen gaat doen. Ja. Dat, uh, de, zoals de, de, ik ben even zijn naam kwijt, met De Joker. Die, uh, die ontzettend goed is. De Forrest ja. De ja. De, die gewoon ja, bij tijd en weile de hele groep, uh, iedereen uh, nou, ja, aan het denken zet, of van het werk zet, of, ja. of, of, of iets grappigs doet met iedereen. Ja. En uh, ja, dat is, uh, is ontzettend leuk. Dus er is echt ook wat dat betreft heel veel saamhorigheid. Ja, een soort dorpsplein hè, krijg je dan. Ja. Dus als, het, als het omroeper staat, hij daar dan spreekt dat iedereen toe. Als de dorpsomroeper. Ja. Maar dan natuurlijk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 En uh, ja, dus dat is dankzij uh, Aleid en Dobi en Hielke dat wij uh, nog steeds dit mogen vieren met elkaar. Zij zijn het ooit begonnen en uh, ja, uh, en fantastisch. Aleid en, en Dobi zijn er nu uit? Ja, Aleid en Dobie en de... die zijn verhuisd naar Mallorca. Die wonen daar okay. en uh, hebben ja, goede het fijn. reden om eruit te stappen. Ja, daar komt Sander en ik erbij. <laughs> Ja, en hielke was natuurlijk tot uh, vorig jaar, tot en met vorig jaar was hij voorzitter. Ja, en uh, klopt. nu heeft hij zelf een uh, stap teruggezet. En daardoor is Sander nu voor in de plaats gekomen. En dan komen we andersom nog wel verderop. Ja. Ja, dus we bestaat ja. nu zeven jaar. Vorig jaar hadden we vijfhonderd totaal.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 nou, twee jaar geleden was ik als deelnemer. Oh, twee, in jaar, oh, twee jaar geleden deelnemer. Ja. Vorig jaar co-create. Wij hadden veel met elkaar te maken. Jij deed logistiek en ja. ik zat in de infotent. Dus ja. alles wat je aanleverde, dat, nou ja, dat kwam bij ons een beetje terecht vaak. Um, uh, hoe, hoe, hoe, hoe heb je het zo ervaren? Je bent deelnemer geworden. Misschien kun je daar eens wat vertellen. En dan... Ja, kijk, als, als deelnemer um, heb ik uh, twee jaar geleden het festival voor het eerst ervaren. En dat vond ik, um, ja, vond ik echt thuiskomen. Wat ik al eerder zei, het is niet alsof we een soort klein dorp uh,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 en dat betekent dat in de eerste dagen dat ik eigenlijk... Uh, ja, ik was eigenlijk heel druk met mijn uh, taken. Ja, je en dat gegeven, geven... Je, ja. je zou met z'n tweeën zijn, toch? En, Klopt. Ja, en, e en e ik het alleen. Met maar met, ja, ik, met je het, het, het voelde me eigenlijk zo goed om, om het festival zomaar zeg zo te ondersteunen. En dat gaf me, me eigenlijk zo'n zo'n rijkdom in de zin van mijn gif die ik kon geven. Um, ja, toen dacht ik van, nou, dit is wel heel krachtig. Om in feite dan zo dankbaar te zijn voor dat iets bestaat. En dan zo...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 ja. En wellicht dat er dan uh, ja, de mogelijkheid uh, bestaat. En waar dat ze uh, die potentie bij jou in zagen. Want het heeft ook een beetje met je werk te maken natuurlijk. Klopt. Op zo'n track record opgebouwd. Ja. Kun je ja. daar iets over zeggen? Ja, ik, uh, uh, ik begeleid eigenlijk al jaren of uh, al heel lang al 15 jaar bedrijven in groeiprocessen. dat zijn commerciële bedrijven over het algemeen. Dus dan, uh, ik stap erin als een interim uh, directeur voor een aantal jaren. En dan begeleid ik ze door een hele snelle groei eigenlijk. Maar wel met respect voor de identiteit en de wortels van, van het bedrijf.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 Max Cooper at The Shore Dance. The Shore Dance.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 en nou, tijdens het festival kom ik meer in contact met het bestuur En um, ja, toen ontstond eigenlijk heel organisch mijn, vanuit dat contact um, Mijn rol binnen het bestuur hoe lang is dat nu geleden? Dat dat het is het bestuur nu anderhalf jaar terug Oké, okay, dus, dus vorig dit jaar is mijn, was het de eerste keer Ja, dit klopt, dit keer? is mijn tweede jaar Ja, ja fantastisch, oh, hartstikke mooi Ja, leuk ja. Dus uh, van een... Uh,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 op mijn kop gaan. Kijk. Kijk, dat wordt ook wel een aparte ervaring. Ik dacht dat ik zit je haar bijzonder. <laughs> nee, dat is wel stokkendap. Oh. <laughs>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 Oh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 Um, dan ga je naar de Kaya, kan je het maanden maand Ja, of naar de yoga, of je gaat... Uh, of ik heb vroeger, of, vorige keer heb ik uh, een zweetuit gedaan, om ik kan wel weten hoe laat, van, half zeven of zo. Ja, nee, dat begint eerder zelfs. Je moet ja? om half zes al daar. Dan was ik toen al zo vroeg zo <laughs> op. <lacht> ja, heel vroeg. Ja, De zweetuit die begint inderdaad al heel vroeg. Maar dat half is ook een feest. Als je ja, dat is fantastisch. Dat hebben jullie ook gedaan. Dus ja, ja, ja, ja is een Prachtig ritueel, hè. Ja, heel mooi. Ja, dus voor de vroege vogels hebben we echt voldoende in de aanbieding. Maar voor de mensen die we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 in de toekomst en daar willen we dan mee afsluiten en uh, ja, we gaan nu luisteren naar Avi Adir met Roots Whistling waarom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 Vier minuten later maakte Fabregas voor Spanje gelijk. Zes minuten voor tijd miste Torres voor Spanje een